Laten we bij met het RMS Journaal. Voor het eerst is in Spanje een baby geboren met de aandoening microcefalie, die waarschijnlijk is veroorzaakt door het Zika-virus. De baby met een te kleine schedel werd via een keizersnee geboren. De moeder heeft het virus in Zuid-Amerika opgelopen. In Spanje zijn 190 mensen bekend die het Zika-virus hebben. In Nederland zijn dat er 60, van wie een klein aantal zwangeren. Het is niet de eerste keer dat microcefalie als gevolg van Zika opduikt in Europa... Een vrouw in Slovenië pleegde abortus toen bleek dat haar ongeboren kind de afwijking had. De democratische oud-presidentskandidaat Bernie Sanders is in de aanloop naar de partijconventie uitgejouwd door zijn aanhangers. Ze waardeerden het niet dat hij in een speech zijn steun uitsprak voor Hillary Clinton... die op de conventie officieel wordt aangewezen als presidentskandidaat voor de Democraten. Sanders is de tweede partij prominent die bij de conventie is uitgejouwd. Eerder kreeg partijvoorzitter Wasserman Schulz de volle laag. Zij stapt na de conventie op, omdat het is gebleken dat de partijleiding de kandidatuur van Sanders frustreerde. De Turkse president Erdogan wil ook aan Gülen-gelieerde organisaties in het buitenland aanpakken, waaronder die in Nederland. Dat zegt de Turkse ambassadeur in Nederland. De ambassadeur verwacht dat Turkije Nederland zal vragen mee te werken aan de aanpak van verdachte organisaties. De Turkse regering houdt de gülen beweging verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep. De zoektocht naar een mogelijke drinkeling in Sustre in Limburg is stopgezet. De brandweer heeft met duikers en een boot een meertje bij een camping doorzocht, waar volgens getuigen een man in het water was beland. De politie weet niet of hij op de camping verbleef of in de buurt woonde. Mogelijk is er helemaal niemand in het water gevallen, zei een politiewoordvoerder eerder al. Het weer de komende nacht zijn er opklaringen. Het komt af naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal valt een bui en het wordt 21 tot 23 graden. Later in de week ongeveer net zo warm, maar wel meer buien. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Ja, Welkom bij Tweede Uur van CFM Cinema, mijn naam is Alke Beuving en uh, we gaan filmmuziek draaien. Dat doen we iedere maandag en uh, ja, er staat heel veel moois op de rol. We beginnen natuurlijk altijd met een hit, een hit die uh, iedereen bijna kent. En dat is deze keer uit de film The Falcon and the Snowman, een nummer van David Bowie samen met Pat Manning, de groep. This is not America. It's not Het blijft een verdraaid, lekker nummer... dat uh, Faces in Amerika. America, David Bowie uit uh, Falcon en Snowman. Uh, ja, we doen oud en nieuw altijd door elkaar. En dat is, deze film is een nieuwe. Dat is de film uh, Hologram for the King. Een film uit 2016. Even kort het verhaal. Ver weg van huis in een nieuw, nog onvoltooide stad... midden in de woestijn van saoedi arabië wacht Amerikaanse zakenman Alan gespeeld door Tom Hanks... samen met enkele medewerkers van een bedrijf dat gespecialiseerd is... In holografische presentatie, dag na dag op koning Abdullah. Dit is alles om het beslag op zijn huis te voorkomen. en de studie van zijn dochter te kunnen bekostigen. Maar vooral om eindelijk iets geweldigs te bereiken. Ondertussen beleeft hij on een onverwachte romans. en ontdekt hij wat echt belangrijk is in het leven. Oh, oh, oh, wat mooi allemaal. Nou, het mooie aan deze film vind ik ook de muziek. wat die is van uh, Johnny Klimek en Tom Toyker. Die hebben ook van L Run Lower, Run de muziek gemaakt. Ik draai me één nummer met veel, maar dat is wel het beste nummer. Mr. Clay, eerste nummer van de soundtrack. CFM Cinema, mijn naam is Alko, uh, we draaien filmmuziek, films van de televisie, filmen uit de bioscoop, van alles wat mooi, padeltjes, klassiekers, van alles komt voorbij. Uh, dit is een film die aanstaande vrijdag op televisie komt, Her Name Was Sarah, uh, muziek van Max Richter, uh, Julius Viset. Mooie film. Uh, Elle s'appelait Sarah. Het is een film met in de hoofdrol Christine Scott Thomas. In 1942 werden in het Parijse stadion Velodrome d'Hiver duizenden joden onder erbarmelijke omstandigheden bijeengebracht voor deportatie. Ook de kleine Sarah en haar ouders. Haar broertjes achtergebleven in hun appartement. Decennia later komt in datzelfde huis een Amerikaanse journalist gespeeld door Scott Thomas, wonen, die de familiegeschiedenis uitpluist. Uh, bewerking van het, het boek van Tatjane Dursnay. Uh, over een historische episode die centraal stond in de klassieker Monsieur Klein. Het is een prachtige film en ja, veel succes gehad in de filmhuizen. Ik zou zeggen, kijken naar die film. Haar name was Sarah aanstaande uh, vrijdag 29 juli om 21 uur op België. Kwam Ik draag ook nog wat muziek eruit wat zo mooi is. Uh, Sarah's Notebook, Max Richter. Uh film kijken dus. Uh, ik doe het nog keer om het uh, en er zit ook wat jazz in de film verwerkt en da daar doe ik er eentje van. En daar heb ik gekozen voor uh, uh, Moon Moonlight, Moonlight Magic Ellen Morehouse Her name was Sarah. Moonlight Magic. Staat ook aan bij de volgende soundtrack. Dat is een, uit de, een van de grote films. Dat is de film Chinatown. Dat is een film die volgens mij altijd in de top 100 staat van de beste films aller tijden. En daar is de, de openingstrack. Het Love Team is echt heel, uh, heel bekend. De componist heet Jerry Goldsmith. Uh, ja, deze mag je niet missen. Het Love Team Chinatown. Na CFM Cinema. Mijn naam is Auko en uh, we draaien filmmuziek. En we zijn nu aangekomen bij een knaller van een soundtrack Chinatown. Een muziek gecomponeerd door Jerry Goldsmith, film in 1974 een, een, een Franse een noir film. Uh, doe nog twee nummertjes eruit: Mulray's no Office. Jake and Evelyn. Ja, tot zover Chinatown film uit 1974. Oud en nieuw wissel elkaar af. Want ik heb nu uh, klaarstaan Ghostbusters. En ja, dat is, er is altijd al over gepraat... dat er nog een derde Ghostbusters film zou komen. Maar dat was toch wel heel moeilijk. Want uh, uh, ja, het, het zat een beetje tegen. Er was natuurlijk uh, de dood van Harold Ramis in 2014. Uh, financiële problemen. Nou, uiteindelijk is het nu in 2016 gelukt om een Ghostbuster 3 te maken. Nou... Die film op zich schijnt niet zo geweldig te zijn, dan zeg ik het nog voorzichtig. Maar de muziek is gecomponeerd door Theodor Shapiro en die heeft er wel een fraai soundtrack van gemaakt. Dus daarom enkele nummers uit The Ghostbusters, een film uit 2016. mooie nummers tussen, bijvoorbeeld deze Into the Portal. Theodore Shapiro heeft een aardige zanger geschreven. Dit is ook een, een mooi nummer, vind ik zelf. New York Heart. Ik zou zeggen. Uh, dat komt allemaal uit Ghostbusters. En ik begreep dat de hoofdrollen gespeeld werden door drie dames deze keer. Um, wij draaien oud en nieuw en we draaien af en toe wat pareltjes worden uit de filmgeschiedenis. En dit is ook weer zo'n pareltje. Het is vandaag, zou ik bijna zeggen, Jerry Goldsmith-dag. Want dit komt uit zijn film Legend, een film uit 1986. Uh, dat is, dacht ik, met een de, de titelmuziek. Het volgende nummer heet My True Love Eyes. Dat is een bekend nummer. Waar van alles in zit. Uh, Jerry Goldsmith is de bedenker hiervan uh, uit de film Legend. Het grappige is, die Legend heeft eigenlijk twee CD'tjes bij de soundtrack. De ene CD is van Jerry Goldsmith en de andere CD is van Tingering Dream. En die hebben dus ook de muziek bij deze uh, film gemaakt. Omdat het zo mooi is, doe ik er nog één: Darkness Falls. Ik draai eigenlijk alleen de muziek van Jerry Goldsmith. Ik draai dit nummer niet helemaal, als een lang nummer. Kort stukje ervan. Tot zover de legend, de film. Uh, Komt muziek Jerry Goldsmith. Uh, er zijn nog een paar films op televisie... wat het leuk is om iets uit te draaien. Dit is bijvoorbeeld de openingsmuziek... van The Last Boy Scout... Dat is heel kort, 29 seconden. De Last Boy Scout. Uh, ja, dus eigenlijk privédetective Joe Helen Beck wordt door Corrie, de vriendin van de ex voetbalspeler Jimmy Dix, ingehuurd om haar te beschermen. Corrie heeft informatie over de eigenaar van Jimmy's voormalige voetbalclub en ze willen hem chanteren om Jimmy weer terug in het team te nemen. Als Corrie wordt vermoord, komen Joe en Jimmy erachter dat er veel meer gaande is dan een afpersing. De Last Boy Scout, aanstaande donderdag half negen. Veronica, nog één nummertje van Michael Kemmen. Uh, even kijken. Dem terms of endearment. Muziek van Michael Camden. En die Last Boy Scout is aanstaande donderdag op televisie. En tegelijkertijd is volgens mij ook nog een andere misdaadsfilm aan de gang. Die heet The Yards. En daarvan is de muziek gecomponeerd door Howard Shore. En het is ook oh, prachtige muziek. Bijvoorbeeld De Heel Top Dinner. Als ik eerlijk ben, dan kies ik zelf voor The Yards. Want dat is, lijkt me toch een betere film. Hoofdrollen, Mark Waalberg, jo Joaquin Phoenix, James Kahn, Charlize Theron. Uh, een enorm goede film over zeg maar, het onderhoud en reparatie van metrotrein in New York. Wordt uitbesteed aan talloze aannemers. Nou, dat gaat natuurlijk gepaard met allerlei drama. Uh, goede film. Oh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik de muziek van Howard Shore in The Yards... ook mooier vind dan in The Last Boy Scout... Dus aanstaande donderdag kijken, beide films zijn gelijke tijd. En ik zou zelf adviseren de Yards te kiezen, RTL 8. Die andere kan je natuurlijk altijd opnemen. Nou, dan heb ik nog een film met een Franse film. En dat is de muziek van gecomponeerd door Ibrahim Malouf, een bekende jazzmuzikant. En dat is het nummer Dunkerque. Je vous souhait de être vraiment aimé, heet film. Film uit 2015. Die ooit geadapteerd is en op zoek gaat naar haar biologische moeder. En wat ze niet weet, is dat haar biologische moeder op een gegeven moment in haar afdeling komt te liggen, die ze moet uh, gaan helpen. Uh, Ibrahim Elouf, een bekende jazzmuzikant, is de componist van deze soundtrack. Dan heb ik er nog één staan voor uh, Welcome to Callingwood, muziek van Mark Mothersbaugh. Muziek Welkom to Collingwood is aanstaande woensdag op televisie 27 juli... met in de hoofdrol William H. Macy en George Clooney, een misdaadcomedie. Aardig film, zeker de moeite waard om te kijken. En de muziek is ook best grappig, flitsende muziek. Uh, ik ga eruit met de ene laatste en dat is een hele bekende van... De, nou nee, het is geen hele bekende, Het is een hele onbekende van de Metropolekist. Die heeft ooit de soundtrack gemaakt bij een, de, een geheime agent OS117... de Cairo, Cairo Nest of Spies. En dit is een aardig nummertje, Chili Chicken Dance... Nummer Chili Chicken Dance Metropole Orkest. Ja, het, is alweer, het zit er alweer op. Dus dan een maison. Nou, je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alco B. En, uh, we hebben filmmuziek gedraaid. Allerlei soorten. Eerste uur pop. twee uur wat meer romantisch, meer symfonisch, meer klassiek. De pareltjes Legend en Chinatown. Nieuw Ghostbusters en Hologram for a King. Ik wens je een hele goede filmweek toe. Op televisie. In de bioscoop. Of gewoon thuis met een DVD. Maken we het moois van. En zo direct als je naar bed gaat. Sleep wel En morgen gezond weer op. Bye bye. See you next week. Zelfde tijd, zelfde zender, CFM.